Céline de Schoenmaker, je wordt 28 op uh, 15 januari. Ah, je hebt op uh, het uh, Muziektheater gestudeerd. In 2012 ben je daar afgestudeerd. En vier jaar later heb je zomaar eens de rol van Fantine Lemmis gespeeld op de End En nu sta je hier op de planken als Christine in Phantom of the Opera. Ja, twee rollen waar heel veel vrouwen voor willen tekenen, denk ik. Ja, absoluut. Dat waren ook wel echt mijn twee droomrollen, moet ik eerlijk zeggen. Van tien dacht ik, oh, dat, dat zou ooit nog wel kunnen lukken. Maar toen ik op school zat, was ik helemaal niet bezig met Christine. Dus ik het was heel bijzonder dat ze mij die kans gaven. Of dat ze eigenlijk was het een beetje meer naar mij. Want normaal word je heel erg in hokjes geplaatst. Van je bent een belter of je bent een klassieke zangeres. Of je bent dat ze vertrouwen in me hadden dat ik het kon. En dat ik iets moois van de rol kon maken. En. Uh, daar ben ik uh, Macintosh en de uh, Really Useful Group heel erg uh, dankbaar voor. Dat ze dat hebben gedaan met mij. Nog dan, de start van jouw carrière... dat was eigenlijk een, een valse noot, als ik dat mag zeggen. Want je stond uh, normaal gezien in Ghost... maar die uh, productie is gewoon totaal niet doorgegaan. Je, je ging daar de rol van Demi Moore spelen, als ik me niet vergis. Ja, van Molly. Molly. Is het Molly Jensen, volgens mij? Ja, ja die, die had ik gekregen, die rol. En dat was net uit dat, dat ik, dat ik uh, afgestudeerd was. en uh, Dus ik was helemaal in de 7e helm. Ik kon het gewoon niet geloven. Op een of andere manier... Kon ik het me nooit voorstellen dat het ging gebeuren? En ik weet dat het heel stom is, maar. diep, misschien diep in mij, dacht ik al. Hmm, want, want op een gegeven moment ging het ook een beetje. duurde het lang en uh, zelfs na de perspresentatie dacht ik. Uh, ik moet het nog maar zien of het gaat gebeuren. Het gebeurde dus niet. Maar als dat niet was gebeurd. dan had ik nooit de kans genomen om naar Londen te gaan en. Uh, en, en fantine te proberen. Wat dankzij Brigitte Oudette is, die mij daarvoor een beetje had aanzien ah, van die moet eens naar dit meisje luisteren. Mm -hmm. En uh, ja, en toen is het balletje hier gaan rollen. Ja. Ja. Voor de mis ging het natuurlijk dan niet mis. Uh, hoe raak je hier nu binnen in die UK om, om in die scène als Nederlands te veroveren? Dat lijkt mij gigantisch moeilijk, vermint dat die UK-markt sowieso behoorlijk gesloten is. Ja, ik krijg zoveel e-mails van, van de mensen die aan het studeren nu zijn. Ook, die zeggen, ik wil graag in Engeland werken. En dan denk ik altijd, ja, ik, ik, weet niet, ik heb niet de sleutel daarvoor. Ik heb gewoon heel veel geluk gehad dat van tien een rol is waar ik gewoon letterlijk op lijk. Hè, met mijn haar en, en alles. Dus voor hun was het niet zo heel moeilijk om, om het voor te stellen hoe dat er dan uitziet. Dat is natuurlijk makkelijker voor producenten. En uh, toen was net uh, die film van Lemmy uit. Dus ze hadden geen bekende namen nodig om om de kaartjes te verkopen. Ze konden gewoon iemand een risico nemen... Met iemand waarvan ze dachten... nou, die is wel geschikt voor de rol. Plus, het was maar een contract van zes maanden. Dus daardoor was het allemaal, waren allemaal gelukjes. En ik heb toen... ik weet nu wel dat ik gewoon een uh, agent had gegoogeld... en gemaild van joh, kan ik uh, langskomen? Heel veel nees en een paar ja's. En toen ben ik langsgekomen. Maar dat is voor hen ook natuurlijk een risico. Maar omdat ik die auditie voor Lemmy had... was het dan makkelijker. Maar ik heb niet echt de sleutel... Je, het is heel veel geluk. En daar ben ik me heel erg bewust van. En dan is het gewoon doorpakken. En gewoon niet denken dat je het niet kan. Want dat is een beetje... Je, je wint al, want er zijn zoveel mensen die het niet doen of niet proberen. Omdat ze denken, het lukt toch niet. Dus als jij dan degene bent die doorduwt... dan ben je al voorbij een hele horde. Snap je wat ik bedoel? Dus, um, dus ik heb geen, geen gouden sleutel of zo. Gewoon niet opgeven. Of het gewoon... Nou, trouwens, niet opgeven vind ik als zo stom te zeggen. Maar... Gewoon proberen. Probeer het eens. En kijk eens hoe de reacties zijn. Wat wel moeilijk is hier, is dat Engelse accent. Dus zodra je een niet doorgezongen show hebt, um, moet je accent gewoon heel goed zijn. En daar worden wij in Nederland niet in getraind. Hoe heb jij dat dan getraind? Nou ja, ik had gelukkig dat ik begon met doorgezongen shows. Dus dan gaat het gewoon meer om, weet je wel. Mijn Valjean was uh, Geronimo Rouch. En die was Argentijns. En uh, ze waren al lang blij dat ik gewoon Engels kon, weet je wel. Dus en ook als je, als je het zingt, dan is het makkelijker om, om een beetje familier te worden met, met de Engelse taal. En dit is natuurlijk ook weer helemaal doorgezongen. En nu pas begin ik echt lessen te nemen. En weet je wel aan mijn echte Engels-Engels te werken. Ik heb ook een Engelse vriend, dus ik heb het constant om me heen. Maar nu pas begin ik er beter in te worden. Wil je dan zeggen dat je effectief geauditeerd hebt... voor die rol bij, bij Lemis... En, en voor uh, Christina in, in Phantom? Want ook dat wordt soms af en toe gezegd... Van dat producers uh, op basis van agenten gaan boeken eigenlijk. Ja, het is moeilijk. Want dat wordt, er, dat, dat, dat wordt gezegd... van als je een goede agent hebt... dan, dan pas willen ze je zien en zo... Maar... In principe is dat zo, als je helemaal nog nooit iets hebt gedaan... nog nooit een opleiding, dan kunnen ze, gaan ze meer bij de bekendere agenten zoeken. Want dan denken ze van, goh ja... Maar soms heb je ook hele grote calls en dan kan je gewoon allemaal komen. Maar zodra je één stapje op het lalletje hebt gezet... Dan heb je eigenlijk al... Want wat, in principe wat er gebeurt is dat er een call uitgaat... vanuit de producenten. Van we zoeken dit en dit en dit. En alle agenten die gaan op een website... en die gaan allemaal mensen naar voren duwen. En daar kiezen zij dan mensen uit. Dus het is niet echt zo... Ik zat eerst bij een klein agentschap... en daar kreeg ik ook gewoon allemaal audities. En nu bij een grote. En wie ben ik in hier? Want het betekent in principe... Dat is het rare. Het betekent wel iets dat je die rollen hebt gedaan. Maar het is niet zo... Als dat je, weet je wel... een hoofdrol in Nederland speelt of zo... dat dan meteen alle pijlen op je staan gericht. Van wie is dit? En hier is het meer zo van... oh, je bent de vijftigste tien en de vijftigste Christina. Het was wel bijzonder dat, dat ik de dertigste jaar van Phantom mocht doen. Maar ik vind het zo moeilijk om uit te leggen... hoe het nou hier precies werkt... Het enige wat ik kan zeggen is het gewoon proberen... en, en je talent komt toch wel boog, boven drijven, denk ik dan. Klopt het bij een auditie dat Cameron Mackintosh en Webber... zich nog altijd dicht betrokken voelen bij de keuze die gemaakt wordt? Ja, Cameron die was bij mijn finals voor Lemmy. En uh, ik wist toen niet eens hoe hij eruit zag. Dus ik dacht, is dat Cameron? Hij zag er zo lief uh, knuffelbeerderig uit. Dus ik dacht, oh wauw. En voor Christine... Is het, volgens mij hebben ze me gefilmd en hebben ze me naar Andrew opgestuurd. En, en op die manier heeft hij dan een, een keuze. Maar ze worden heel erg door mensen om hen heen die al 30 jaar met hun samenwerken. Worden ze geholpen. Dus in principe zeggen ze dan: Wij denken: hier zijn alle video's. Maar wij denken dat dit meisje het beste is. En meestal gaat hij met. Met, met, die, met dat advies mee. En hij is nu. Want hij was heel lang heel erg. Uh, Andrew. Dit Andrew Lloyd Webber. Was heel lang niet betrokken met de Phantom meer. Ik denk tien jaar of zo. Want het liep toch wel. Deze show loopt toch wel. En nu ineens zit hij weer heel erg. Is hij ermee bezig. Sinds dat dertigste jaar. En dat is heel leuk. Je hebt hem uh, al sinds ontmoet ook natuurlijk uh, samen met uh, Macintosh op uh, die 30 jaar uh, Phantom of the Opera die uh, een uh, maand geleden uh, gevierd is. Uh, heb je hem kunnen spreken ook nog uh, op uh, dat moment? Ja, zeker. Um, we zijn ook uit eten gegaan en zo. Dus het, dus het is een hele. Eigenlijk is het, het is altijd bijzonder als hij binnenkomt, want hij is natuurlijk Andrew Lloyd Weber en hij heeft die dingen allemaal geschreven. Maar hij is zo normaal en lief en, en, en uh, een leuke man. Dat het dat, uh, dat hartstikke gezellig is als hij binnenkomt. Dus je vergeet soms wel eens, omdat hij gewoon zo, uh, zo makkelijk is. Vergeet je soms wel eens dat, dat hij Jesus Christ Superstar Evita, Cats, Phantom, Joseph, uh, noem het maar op, allemaal heeft geschreven. En dat denk ik soms wel eens als hij dan met ons bezig is. Dan denk ik, oh mijn god, hoe werkt jouw brein? Je hebt dat allemaal geschreven, weet je wel. Dat is heel knap. Is het nu moeilijk om, om in de huid van Christine te kruipen? Want eigenlijk heeft zij die rol geschreven met één specifieke vrouw in, in gedachten. Nou, is het moeilijk? Um, nee, want uh, ze laten mij heel erg mijn eigen ding doen. Uh, het is moeilijk om het, om het zo vaak in de week te doen. Het is moeilijk om het zes keer in de week te doen. En natuurlijk ook twee jaar lang. Dus de, de, dan wordt het moeilijk. Maar um, ze laten me zo vrij. En uh, je moet natuurlijk wel die lijn maken van ze begint als een jong meisje naar een oudere vrouw. Maar het is niet zo dat ze zeggen tegen mij van uh, speelt als Sarah Brightman of, of als Sarah Boggis of zo. Iedereen heeft zijn eigen stempeltje erop gedrukt. Maar ja. Ja, het is natuurlijk wel zo. Het is voor haar geschreven. Ja, dat zal hij nooit zeggen, maar dat is denk ik wel zo. Hoe is dat nu eigenlijk om dan als, als nieuwkomer in zo'n productie... die dat dus 30 jaar, of, of in het geval van jou was die 28 jaar aan het spelen... toen dat je daarin stapte, dat is iets totaal anders dan een repetitieperiode... meemaken voor een productie die voor de eerste keer wordt neergezet... en die zijn première gaat kennen. Dus die, die, die machine is eigenlijk aan het lopen... Hoe kan je dan repeteren? Hoe kan je dan... Is dat dan op basis van dvd's, zoals we mij soms zeggen? Of hoe doe je dat? Oh nee, totaal niet zoals dvd's. Je gaat gewoon echt zes weken repetitieproces in. En dat is uh, heftig. Um, maar vaak alleen maar met de Phantom en Christine en Raoul En dan later, de laatste twee weken, komt de ensemble erbij. Het, het enige verschil is als je een show opent... dan is iedereen zenuwachtig en je krijgt reviews. En het is allemaal heel anders. Je maakt de rol echt. Hier... Zitten er mensen al, al 26 jaar. Zit één iemand al 26 jaar in deze show. Die staat in het uh, Guinness Book of World Records. En ja, voor hun is dit gewoon weer. Mijn eerste openingsavond was voor hen een normale maandag. Waar ze geen zin in hadden. Weet je wel. Dus, dus je bent. In die, die zenuwen die iedereen dan heeft. Maar door alles twintig uh, keer groter wordt gespeeld. Dat was er allemaal niet. Dus het was gewoon een beetje. Alsof ik weer een doorloop deed, maar dan met mensen in de zaal. En dat was heel erg fijn. En je, dat zei Ben laatst. dan moest ik zo om lachen. Er zijn natuurlijk heel veel Phantoms geweest die een beetje diva's waren. Weet je wel, echte namen, goede, goede klassieke zangers. En die willen allemaal een mensje daar, en die willen een mensje daar, en die willen dat de deur wordt opengemaakt. En toen zei Ben, toen hij de eerste keer, het is Ben Forster, die nu de Phantom speelt. Die zei. Dat de eerste keer dat hij die show deed, dat hij, zo dat hij gewoon niks hoefde te doen. Hij hoefde alleen maar te lopen naar zijn kleedkamer. En daar werd alles voor me gedaan. En de deuren worden opengemaakt. En hij zei: Je kan gewoon merken, en dat heb ik dus ook. Dat elke keer als ik afsta, staat hier iemand met een doekje en met een dingetje. En ja, ik ben gewoon een Nederlandse. <tot> Normaal, kind. Voor mij hoeft het allemaal niet. Maar het is wel heel fijn dat ze alles voor je openmaken. En weet je, oh, kun je dit? Oh, nee, laat maar liggen. Ik pak dat wel. Weet je wel, zo lief. Maar daardoor is het allemaal zo makkelijk om erin te schuiven. Je hoeft, Letterlijk, als ik een quick change heb, sta ik met mijn armen wijd. En ze rukken alles van me af. Alle, al mijn kleren van me af. En ze doen weer, ja, ik hoef niks te doen. En ze doen weer New York aan. Dus wat dat betreft is het heel fijn om in zo'n long running show uh, te komen. Die Hollandse nuchterheid, als je dat dan vergelijkt met, met de UK, is dat ook niet aanpassen? Andere cultuur? Andere mentaliteit? 100 procent. Omdat we naast elkaar liggen, zou je denken van nee, dit is, weet je wel, het, het is natuurlijk gewoon Europa, la. Maar het is, er is wel echt wel een andere mentaliteit. Ze zijn veel voorzichtiger en liever, weet je wel. En, en als je een nood krijgt, is het zo van, nou zou je, zou je kunnen proberen, nou ik denk dat het beter is als je naar rechts kijkt en dan ik denk gewoon, zeg gewoon, kijk niet naar links. Weet je wel? Ik vind dat helemaal niet erg als mensen zo tegen mij praten. Maar ik ben er nu al aan gewend. Ik werk nu langer in Engeland dan in Nederland. Dus ik vind het wel fijn. En ze moeten altijd op mij lachen. Omdat ik, uh, ik kom met veel dingen weg. Omdat ik gewoon kan zeggen, ja, ik heb, uh, ik ben buitenlands, dus ik heb geen idee. <laughs> en um, ze hebben heel veel respect en vinden Nederlandse mensen heel leuk. Dus en iedereen is wel naar Amsterdam geweest. Dus het is... Wat dat betreft voel ik me alleen maar omarmd. Wat er zijn uh, verhalen rond de brexit, toen dat hier gestemd is, dat er toch ook uh, binnen Londen er moeilijker, of, of dat, dat uh, Londenaars of, of Engelsen het moeilijker zouden hebben met, met buitenlanders. Heb je dat gevoel ook uh, op bepaalde vlakken? Uh, um, dat ze het moeilijk hebben met buitenlanders? Nou, nou nee, eigenlijk niet. Uh, in Londen namelijk is extreem gestemd om te blijven in de EU. Dus hier, toen het gebeurde, het is een beetje toen, net als dat toen Trump president was, eergisteren, kan nog steeds niet geloven... dat we wakker werden en dat ik dacht, hoe kan, hoe kan dit? Hoe kan het zijn gebeurd? En ik voelde me toen wel persoonlijk aangevallen. Want het enige verschil is met, ik, met mij is dat ik geen kleurtje heb. Dus ik ben ook gewoon een buitenlander die je baan afpakt... In Engeland. Maar niemand zegt er bij mij iets van, omdat ik blank ben. Er zijn zoveel West End performers die uit Amerika komen, Australië, uh, Duitsland, uh, Nederland, Wenen. Weet je wel, noem het maar op. Ze komen overal vandaan. En we kwamen allemaal een beetje samen. We kregen allemaal hele lieve tweets en leuke berichtjes van. Uh, we vinden het hartstikke leuk. Ja, het klinkt misschien stom, maar het, het voelde echt een beetje. Zo van, oh, oké, okay, dus uh, wat nu? En moet ik nu een visum aanvragen? En hoe gaat dit worden? Gaat het zoals Amerika zijn? dat da, da, kan ik nog wel werken hier? En dat is allemaal wel zo. Maar ik vond het wel erg. Maar wat ik wel merk, is dat het in Londen... Het, compleet, het was een beetje Londen tegen de rest van Engeland. Zo voelde het. Wat hebben Christine en Fantin gemeenschappelijk volgens jou? Oh, leuke vraag. Um... Ik denk dat ze allebei heel erg het goed inzien. Het goeds inzien van de mens. En ze zijn heel zacht allebei. Ze zijn allebei veel. Ik ben ook wel een zacht mens. Maar zij zijn echt heel zacht en heel liefdevol. Zo liefdevol dat mensen misbruik van ze maken. Dat hebben ze allebei gemeen. Dus ik weet niet of ik dat uitstraal of zo. Of dat dat, dat makkelijk op mij kan worden geplakt als rol of zo. Maar um, ze zijn heel erg kwetsbaar. Allebei. En hoe breng je die kwetsbaarheid zelf? Waar, wat spreek je daar van jezelf dan in aan? Om dat neer te zetten? Um, ik denk dat iedereen uh, kwetsbaar is. Uiteraard iedereen is kwetsbaar. En iedereen is uh, gevoelig. Ik probeer gewoon heel erg bij Christine de jongheid in te zetten. Dus alsof ik uh, acht jaar jonger ben. Um, acht jaar, misschien iets meer, iets meer tien jaar inmiddels. Um, en, en die openheid en die naïviteit probeerde ik een beetje in te tappen. Maar de tweede acte kan ik dat loslaten, want dan wordt ze een vrouw. En ik probeer goed te luisteren naar andere acteurs. Bij Fantine probeerde ik me altijd in te, delen, in te denken... dat ik het zong voor een jongere versie van mezelf. Want zij heeft natuurlijk een kind. En ik heb nog nooit een kind gehad, dus ik weet niet hoe dat is. En het enige wat ik... Ik word al naar, al kan emotioneel worden als ik denk aan dat ik tegen kleine cilinder zeg van... kijk nou eens wat we hebben gedaan, weet je wel. Kijk nou eens wat er is gelukt. Dat is toch niet normaal. En dat zouden ze nooit geloofd hebben. Nooit. Dus wat dat betreft heb ik die kwetsbaarheid absoluut. Maar er zit ook een beetje een Nederlands muurtje voor af en toe. Voor die rol van Christine moet je nu een musical stem hebben... of toch eerder een opera stem? Goeie vraag. Dat is, uh, een, het, gek genoeg hebben wij nu een, een operacondukter... Eigenlijk alle rollen in Phantom. De vrouw Carlotta is heel zwaar opera en alles. Christine zat er een beetje tussenin, want je mixt heel veel. Ik weet niet of je die term kent. Maar daar zit je een beetje tussen modern en klassiek in. En dan de hoge noten zijn allemaal klassiek. Dus het is best wel um, veel schakelen. Nou, zodra ik het in mijn borststem kan doen, dan <coughs> drop ik het in mijn borststem. Maar zodra ik, dat is allemaal heel erg technisch, dus ik weet niet of mensen dit weten... Dus als het laag komt, dan drop ik het in mijn borststem. Dus niet dat ik zo naar beneden ga praten, want dat vind ik niet mooi. Um, en zodra het iets hoger wordt, dan mix ik het. En zodra het heel hoog wordt, pak ik het klassiek. Dus je zit heel tijd te switchen. Maar inmiddels zit het zo in mijn stem... dat ik niet anders weet hoe ik het beter kan doen dan hoe ik het nu doe. Wat zijn jouw dromen nog? Welke rol zou je nog... Welke vrouwenrol zou je nog echt willen neerzetten? Nou, mensen vragen dat heel vaak aan, aan mij... maar eerlijk gezegd denk ik, zou ik het wel heel erg leuk vinden om iets zelf te maken. Om iets zelf te originaten. Ik wil heel graag anderen. Ik had laatst een, een filmpje gemaakt over, over de brexit. I'm a Londoner. En um, dat werd best leuk ontvangen. En uh, toen dacht ik misschien wil ik wel iets met film doen. Mijn vriend die zit in, in tv. Dus ik dacht wellicht kan ik die kant een beetje opgaan. Omdat ik... ik vind, ja, deze rollen waren de rollen voor, voor mij. Het klinkt heel stom, maar ik vond het geweldig om te doen. En, en ik zou me ook wel op andere ge, uh, gebieden willen ontwikkelen... zodat ik dan wellicht uh, de, de, mezelf ja, wat beter kan ontwikkelen als artiest. En uh, een, een, een rol originator zou ik geweldig vinden. Miss je soms een limmies? Ja, als je dat ha Ha-ha-ha... Als je dat hoort, dan ja... Natuurlijk mis ik het wel, maar ik speel in de Phantom. Ik bedoel, wat. wat? Fantine is een geweldige rol, maar ze is heel snel dood. Dus ik vind het heel leuk om Christine te spelen, want dan kan ik tenminste er overleven op het einde. Je speelt niet op de vrijdagen of de maandagen? Is het zo moeilijk om, om die rol te zingen? Is dat, is dat een zeer veel rol? Nou, dat is eigenlijk al zo vanaf het begin. Sarah Brightman die heeft dat zo uh, eigenlijk. Ja, die zei, ik wil er niet meer doen dan zes. En in het begin moet ik eerlijk zeggen... Dat ik, want ik dacht, nou, wat een onzin. Als ik toch geen alternatief wil, dan doen we dat toch niet. Dus ik dacht, ik kan van mee af... en ik dacht, nou, acht, honderd procent. Maar je moet je bedenken, dat kan heel makkelijk. Vier maanden lang kun je denk ik acht in de week doen. En dan word je gewoon... je bent constant aan het zingen. En het is constant... en je kan niet een beetje slekken, snap je? Je kan niet denken, ja, god, ik pak dit wel anders. of Het zijn nog steeds... Hele hoge noten en nog steeds heel veel nummers. Dus ik moet nu, nu ik mijn tweede jaar in ga... denk ik, ja, nu snap ik waar het vandaan komt. En, en daardoor blijf je het en heel leuk vinden... en bescherm je artiesten. En worden ze niet overwerkt. En, en weet je wel, want het is hier echt wel een machine. Het is acht keer in de week. Dat is heel veel. Dus, um, dus nee, ja, ik, uh, ik, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk dat, dat Elfenba ook uh, maar zes in de week zou moeten. En volgens mij, iedereen... al mijn vriendinnen die Elfenba hebben gespeeld hier in Londen... Die zeiden ook van ja, zes in de week is uh, eigenlijk de max. Volgens mij, behalve Willemij van die kan voor dagen zingen. ongelooflijk, die vrouw. <laughs> Niet normaal. <laughs> maar de rest, <laughs> ja. Je hebt dus recent je contract verlengd. Hoe werkt dat dan? Zijn dat, zijn dat trimestercontracten, semestercontracten, jaarcontracten? Dat zijn jaarcontracten. En dan moet je gewoon heel erg je best doen, dat jaar. En dat is waarom, dit, waarom de Westland zo goed is, is dat... Als je niet presteert, dan word je er net zo makkelijk weer uitgeknikkerd. Dus, en ook elke avond zit een director in de zaal. Je kan nooit slekken. Daardoor blijf je constant heel veel van jezelf vragen. En, en is het dus ook rond die tijd dat contracten worden verlengd en niet verlengd. Het is altijd heel erg aggy om hier te zijn. Want er zijn ook mensen die het hartstikke goed doen in mijn ogen. En die niet mogen blijven, weet je wel. Dus dat is wel echt een eer dat ze me vroegen voor het dertigste jaar. 26 jaar is er iemand uh, aan, binnen deze productie bezig. Wie is dat precies? Kan je daar iets van vertellen? Um, Philip Griffins. En hij is ja, al 26 jaar met, met Phantom bezig. Allerlei verschillende rollen heeft hij gespeeld. Je ziet hem vanavond, denk ik. Of hij opent de, de show. Dat hij met dat hamertje op het ding slaat en sold zegt. Of het ligt eraan of, of het is een van de managers. Maar dan moet je eventjes kijken op het bord. Philip heet hij. En... Uh, die is nog net zo. Die geeft alles in de show. Die, die is hartstikke enthousiast. Ja, hoe die het doet, ik heb geen idee. Maar uh, het is echt zijn thuis. Ondertussen geef je ook uh, advies aan, aan jonge mensen in Nederland. Als ik me niet vergis. Via een televisieprogramma. Ik was helemaal vergeten dat het nu. Nee, dat is nu natuurlijk bezig. Ja, nou, dat, dat, is, dat hebben we een tijdje geleden gefilmd. Dus dat was super leuk. Om, om daar jurylid te zijn. En om. Ja, op een of andere manier vind ik dat soms een beetje negatief in Nederland. Over musicals wordt gedaan. En. Ik wil dat, dat die kids weten dat het hier... is het een booming business. The West End is gewoon een begrip, weet je wel. Het is echt hartstikke cool om in musicals te staan. En om dan dat talent te zien, weet je wel, in Nederland... dan dacht ik, oh ja, weet je wel, we gaan nog de goede kant op. Want af en toe dacht ik, oh... ik vind het zo vervelend als er naar over musicals wordt ge gepraat in Nederland. Dat is niet nodig. En het is uh, een prachtig vak. En om daar dan aan mee te kunnen doen, denk ik... nou, dan heb ik het idee... Dat en ik krijg er weer goede moed van. Want ik kan die kinderen zien. En die zijn helemaal willen dit. En die willen en dan denk ik. Oh ja, weet je wel. Hoe gaaf dat ik dit mag doen. Um, en het is heel bijzonder om iemand hun talent te zien ontdekken. En er zitten echt een paar waarvan ik nog tegen heb gezegd. Ik ga jullie tegenkomen in het vak. Weet ik zeker. Wat doe je als, als je alternate ziek is? Uh, stel dat die vanavond ziek is. Uh, wat gebeurt er dan? Word jij dan opgebeld en toch overgevlogen? Dan is er een cover. Een hele goede cover ook. Dus die neemt het dan over. Mocht die er niet zijn, dan ben ik er weer. Dus het is altijd zo, de show must go on, daar komt het om neer. Show must go on. Deze show stopt nooit. <laughs> dan vind, en, als, en als niemand er is, dan vinden ze wel een oude Christine die ze dan weer op het podium zet. Volgens mij is er ooit een keer eentje van 40 nog op het podium gezet. als Christine, omdat iedereen... We hadden ook laatst dat Javert werd gepakt van... Uh, van Lemmy. Die was een, een oude Phantom. Ik zeg oude Phantom, maar die was een, een Phantom een tijdje terug. Die had het al drie jaar niet gezongen, maar we hadden geen Phantom. Dus toen kwam hij doen. Ja, het zijn nog steeds bommen van artiesten. Dus alleen maar leuk. Oké, okay, dankjewel Celine de Schoenmaker. Heel veel succes uh, hier uh, bij de Phantom of the Opera als Christine. Nog een jaar te zien uh, als Christine Céline de Schoenmaker. Dankjewel.